9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. 15 verdachten aangehouden op Schiphol naar drugsmokkel. U hoort de Mar En De Filipijnen zijn vanochtend getroffen door een zware aardbeving. Nu is het NOS-journaal door Alp Megens.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 Op de A13 bij de Rotterdamse wijk Overschie is de uitstoot van schadelijke stoffen fors toegenomen. Op het stuk snelweg is de maximum snelheid verhoogd van 80 naar 100 km per uur. Uit metingen blijkt dat de uitstoot mede daardoor 2,5 keer zo hoog is dan was verwacht. Dat heeft volgens Milieubeheer Rijnmond schadelijke gevolgen voor de mensen die in de buurt van de snelweg wonen. Ze hebben een verhoogde kans op kanker, een beroerte en longemfyseem. In Groot-Brittannië zijn veel tips binnengekomen over het vermiste meisje Madeline McCann. Na een uitzending van het Britse televisieprogramma Crime Watch kwamen meer dan 300 telefoontjes en ruim 170 e-mails met tips binnen. Het meisje werd zes jaar geleden ontvoerd tijdens een vakantie in Portugal. Ze was toen drie jaar en is nooit gevonden.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 Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen tot de avond droog... met eerst mist, daarna wat zon... maar s'avonds weer regen. De verkeersinformatie naar de ANWB. John Bakker, is het alweer ietsje beter geworden? Het, het gaat langzaam de goede kant op. 37 files nog. Alles bij elkaar zo'n 160 kilometer. Nog wel veel vertraging op de A9... van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knooppunt Beverwijk. 10 kilometer na een ongeluk. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Wat beter gaat het bij Rotterdam. Op de A15 vanuit Gorkum naar Europoort... Tussen Alblasserdam en Rotterdam Sjarloos nog wel 17 kilometer file. Dat heeft te maken met een aanrijding, maar inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. En door werkzaamheden en een ongeluk op de A28 van Hogeveen naar Groningen. Tussen Westerbork en Assen 8 kilometer. Over een half uurtje komen de nieuwe cijfers over de economie, over de detailhandel. Macrobeer Visser is vanochtend al een klein beetje aan het uitgeven.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 NOS Radio In Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Voor de ene is het een prettige manier om te reizen. Zo spoedig mogelijk aan de hoord via de EC8. En voor de andere de ideale manier om drugs het land binnen te smokkelen. De Marige rolde een lijntje op. En heeft 15 verdachten aangehouden in een grootschalig onderzoek naar de invoer van cocaïne uit Midden- en Zuid-Amerika. Zeven van die verdachten zijn medewerkers van een bedrijf op Schiphol. Robert van Kapel van de mares legt uit hoe de zaak aan het licht kwam. Nou, aan het begin van het jaar staat een onderzoek van de mares nadat we een aantal zendingen hadden onderschept... verstopt in vliegtuigen. Uh, een team zware criminaliteit van de mares op die zaak gezet. En al vrij snel kwamen een aantal mensen in beeld... Uh, die werkzaam waren op de luchthaven Schiphol. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in die 15 aanhoudingen... waar ik net over had. Oei, uh, medewerkers van Schiphol, of mensen die werkzaam waren op Schiphol. Dat is nogal wat, hè? want dan gaat het echt om uh, de veiligheid ook van Schiphol. Ja, de integriteit van de luchthaven dan in het geding. Er wordt nou samengewerkt, uh, bijvoorbeeld met de luchthaven Schiphol... om als er dan mensen tussen zitten die dan toch uh, de fout ingaan... om die er zo snel mogelijk weg te halen. Dat is nu ook gebeurd. Hè? We hebben de eerste aanhouding al in juli gedaan...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 Ik denk dat we er heel veel aan doen met onze partners, met Schiphol... met luchtvaartmaatschappijen om uh, dit soort dingen te voorkomen. En dat vertelde Robert van Kapel van de Marissoussee. Meer over dit verhaal, die aanhoudingen, 15 verdachten aangehouden... in een grootschalig onderzoek naar de invoer van cocaïne in Nederland. Vindt u op onze website nos.nl en ook via de apps van de NOS. 10 over 9 geweest. Filipijnen zijn getroffen door een aardbeving... met een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Epicentrum lag op het eiland Bohol, het, het midden van het land. Contact nu met onze correspondent Michel Maas. Michel, wat weet je al over slachtoffers en schade? Nou, slachtoffers, het aantal slachtoffers dat uh, geborgen is dat bedraagt 20. Er zijn 20 doden gevonden in het puin en 33 gewonden. Er zijn net nog drie mensen gered die bedolven waren onder het puin. Dus uh, wat, wat het aantal slachtoffers betreft valt het mee. Maar een uh, vertegenwoordiger van de meteorologische dienst in uh, uh, Filipijnen... had uitgerekend dat deze aardbeving 32 keer de kracht had van de bom op Hiroshima. Zo. Uh, Michel, wat, wat is dat voor gebied waar uh, de slachtoffers met name zijn gevallen? Ja, dat zijn belangrijke eilanden, Cebu en Bohol. En Bohol, dat is, een, ja, is populair bij toeristen. Uh, gelukkig was het nu niet het hoogseizoen, dus er waren er niet zo heel veel. Maar uh, ja, het is een, een, uh, een punt waar de mensen vertrekken naar kleine eilandjes in de buurt... waar uh, van die prachtige stranden zijn en waar je zo lekker kan snorkelen. En daar zijn uh, vooral op dat eiland Bohol zijn gebouwen ingestort. En er zijn ook heel veel berichten van uh, beschadiging, vooral van uh, oude katholieke kerken in die gebied en uh, kantoorgebouwen, hoogbouw. Komt het vaker voor, uitbevingen daar? Ja, maar niet zulke krachtige. Deze was wel heel erg sterk. En uh, die, was, uh, die was zo sterk dat uh, zelfs de hulpverlening nu uh, gehinderd wordt... omdat het kantoor van de rampbestrijding door de aardbeving zwaar is beschadigd. Michel Maas, dankjewel. Laatste nieuws over de aardbeving. Ja, door de Filipijnen zijn getroffen. 7.2 op Schaal van Richter. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Eén dag in het jaar is Theater Carré het domein van de profboxers. Ook uh, gisteravond werd er weer een Ben Brill Memorial gehouden. Een gala ter nagedachtenis aan de legendarische bokser en scheidsrechter. Openingspartij was voor uh, Steven Danjo. Die is teruggekeerd na een mislukt avontuur in Engeland. Joris Kreugel verkeerde een avondje in het gezelschap van deze bokser... en van zijn trainer Martin Jansen. Ja, er staat maar één nummer op. En wij zijn de tweede die opkomen bij, het eers, bij de eerste partij. We hebben de blauwe ook. Martin Jansen, cd-overhandigde trainer hè, van Steven. Ja, een uh, hele mooie cd zelfs. En uh, daar komt Steven straks mee op. Klopt. Steven, Daniel, gaan we heen? Nu eventjes om het gebouw lopen. Een paar dingen checken. vast een ja. beetje in de sfeer komen. Ja, een beetje in de sfeer komen. En dan komen we binnen.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 Het doel is wereldkampioen worden. en uh, Je is zei van ja, je bent eigenlijk beter dan uh, Tuur? Zeg... Regilio Tuur? Nou, ik zeg niet dat uh, Steven beter is dan uh, Regilio Tuur. Ik zeg dat Steven heel erg getalenteerd is. Geen stoten in de nek of het achterhoofd. Geen kopstoten. Als je een beetje verliest, geen probleem. Als je het uitspuwt, pak je het punt af. Uit de enige echte poststad van Nederland. En hij heeft in de media gezet: Brahim Altijd niet. Oh. Oh.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 En verdubbelen die 5 pivot en die vier op zijn kop. Kom op klasse jongen! En dan boeien met hem! Dan boeien er met hem! We komen er bij de beide boxen even naar het midden van de Ring, Want door een onopzettelijke op kopstoot na 2 minuut 16 in de derde ronde hebben we hier te maken met een technisch onbeslist. Hij kon gewoon doorgaan. Ja, kijk, kijk wat de... Dat je het ziet, hè? Dat je het ziet. Dat je ziet dat het 3-4 centimeter is. Het is nu dicht, het bloed niet omdat ik de dingen op heb staan, maar het bloed, hè? Kijk hoe, hoe diep die snee is. Ben je er overtuigd, nu? Nee? Heb je het gezien hebt net? Nee, ik blijf gewoon rustig. Ik laat die andere mensen het doen maar Voor mij, het moest gewoon doorgaan, klaar. Vervelend voor mij, kijk, ik heb, ik, heb, ik heb niet verloren, maar een draad is ook niet uh, echt leuk. Maar goed, aan de andere kant, ik vind hij moet zich daar niet, uh, niet uh, druk om maken. Het verloop van de partij liet zien, in mijn beleving, uh, dat hij de baas was en werd. Ik heb je wel een beetje een bevredigend gevoel? Nee, ik heb geen bevredigend gevoel. Heeft je bakker ook nog niet, John? Het is nog niet voorbij. Nee, het is nog niet voorbij, maar het gaat wel de goede kant op. Nog wel veel vertraging op de A9, van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Beverwijk, 11 kilometer na een ongeluk. Er zijn nog altijd twee rijstroken dicht... Weer iets minder is de file geworden op de A15... vanuit Gorkum naar Europoort. Bij knooppunt Vaanplein nu nog 11 kilometer. Dat heeft allemaal te maken met een ongeluk van vanochtend vroeg. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En door werkzaamheden op de A28 van Hogeveen naar Groningen... bij Assen nog altijd 8 kilometer. 17 minuten over 9 is het. Is het al tijd voor bier? Nee, nog niet. Hè? Maar we gaan het er toch over hebben. De distributie bij de Twentse bierbrouwer Gros is namelijk stilgelegd. Er worden geen vaten en tanks meer gevuld. En daarmee komt de bevoorrading naar de horecagelegenheden er stil te liggen. Vorige week liepen de CRO-onderhandelingen vast. En om de druk op de directie op te voeren... is FNV-bondgenoten actie gaan voeren. We hebben contact met bestuurder Erik de Vries. Goedemorgen, meneer de Vries. Goedemorgen. Wat betekent dat actie voeren? Dat betekent uh, in de kou buiten staan, uh, in oranje heersjes met heel veel mensen... en uh, ja, laten weten wat, je, wat, wat hier gebeurt in Enschede, dat de mensen daar niet mee eens zijn. Waar bent u het niet mee eens? Kunt u het conflict nog even schetsen? Ja, heel simpel is het zo dat uh, de CO-onderhandelingen zijn vastgelopen... Gros biedt een structurele loonsverhoging van 0,75 procent. Maar in ruil daarvoor willen ze wel dat uh, de medewerkers drie ATV-dagen inleveren. Want daarvoor zouden ze dan terugkrijgen aan variabele beloning waarvan nog de grootsdirectie, nog wij, nog de ondernemingsraad... nog de medewerkers weten uh, wat ze daarvoor moeten doen. In feite worden er dus drie dagen uh, afgenomen. Daar ja, zijn de mensen het natuurlijk niet mee eens. Mm, en u heeft het erover dat het niet duidelijk is wat ze daarvoor moeten doen? Hoe bedoelt u? u dat? Ja, dat klopt inderdaad. De, zelfs de directie zelf weet dat desgevraagd niet. Want? Wat, wat, wat is het idee daarachter? Het is dat uh, de moedermaatschappij SB Miller uh, dit wereldwijd aan het uh, doorvoeren is. Er wordt uh, in, in een heleboel landen, dat blijkt nu, uh, prestatiegerichte beloning geïntroduceerd. Uh, mensen worden gedwongen om uh, te, te presteren op een bepaald niveau, ja. uh, waarna beloning uh, daarop uh, afgestemd wordt. Ja, hier in Nederland uh, betekent dat dat de mensen dat zelf ook nog eens een keertje moeten gaan financieren door daar drie ATV dagen voor in te leveren. En later, op het moment dat het uh, wel nog onduidelijk is wat ze daarvoor moeten doen... dat ze daar misschien ook nog een beetje geld voor terugkrijgen. Oké, okay, want het is wel de bedoeling dat um, als ze die dagen inleveren... daar uiteindelijk iets tegenover gestaan. Maar het is u onduidelijk nu nog wat, wat dat zal zijn. Ja, en het, het zou dus zomer zo kunnen zijn dat uh, de, de, de, de er uiteindelijk helemaal niks tegenover staat. Nou, dat betekent dat ze drie dagen kwijt zijn. Dat vind ik hier in mijn hand. niet leuk, om te vertellen. Nee, uh, meneer de Vries, even het verzoek om goed in de telefoon te blijven praten. Want af en toe valt die lijn wat weg. Um, ja, ik ga mijn best doen voor u. Ja, dat klinkt al heel goed. Lara zei het net al, bevoorrading komt misschien in gevaar. Brengt u niet veel caféhouders met uw actie in de problemen? Het gaat dan niet zo goed in de horeca? We hebben er uh, vorige week voor gekozen om twee acties te doen die ten eerste uh, heel vriendelijk waren voor, voor Grols, hè, relatief vriendelijk. Uh, we willen het bedrijf verder geen schade aanbrengen en dat willen de mensen zelf ook niet te houden van Grols. Maar mensen, en dat hebben ze vorige week ook heel duidelijk gezegd, die moet wel van twee kanten komen. Um, wat er vervolgens is gebeurd is dat er totaal geen reactie is gekomen van uh, de directie van Grols. Ik heb u, uh, dat is mij in mijn carrière als vakgrond bestuurd, nog nooit gebeurd. Ik heb daar zelfs achteraan moeten bellen afgelopen uh, uh, maandag. Uh, ja, en dan wordt er gezegd, nou als er iets verandert, dan hoort het wel. Mm. Nou, de, de mensen uh, die zijn daar uh, uh, soms verbaasd over... En die willen uh, dat de directie hier, hier uh, antwoord over komt uh, geven. Ja, maar dit kan natuurlijk wel schadelijk zijn voor Grols uh, zelf uiteindelijk... en ook voor de horecagelegenheden waar dan geen bier meer is. Um, Snijdt de gemiddelde grols zichzelf hiermee niet ontzettend in de vingers? Uh, de gemiddelde grols he heeft op een gegeven moment niet zoveel keus meer. Uh, kijk, wij doseren natuurlijk goed de acties... en wij nemen ook een opweging op hetgeen wat u nu, uh, wat u nu zegt... Ja. Uh, uh, en die afweging wordt van dag tot dag wordt die, uh, gemaakt. Maar het signaal naar de directie is ook heel duidelijk. Hé hey jongens, uh, wij denken hierover na. Uh, vanuit de liefde, zoals ik ben net aangaf, voor het bedrijf. Voor bedrijf ja. Heeft die directie die liefde eigenlijk ook wel? Want ze laten dit onder druk van uh, het moederbedrijf. Dat dus die introductie van die, van die variabele beloning wil. Laten ze dit volledig uit de hand lopen. Goed. Ja. We zijn benieuwd hoe dit uh, af zal lopen, meneer De Vries. En Volgende op de voet. Dank u wel. Graag gedaan. Gaan we weer naar Den Haag, naar Mark Robin Visser. Want zo dadelijk om half tien komen er nieuwe cijfers over de economie. In dit geval over de detailhandel. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Mark Robin, je hebt al gehoord dat winkeliers er druk mee bezig zijn. Passen het assortiment aan? De prijzen misschien aan? Hoe doen ze dat bij de ondernemer nu? Ja, wacht even. Ik moet even het bord van de jackpot buiten zetten. Zo. Dan staat hij er maar weer. Ja. Hè? Dit, is, dit is het uh, grote jackpot uh, waar, de, waar de dinges op staat. Ja. Dat is een van de dingen die meneer Knijf al 40 nee, jaar... Ik ben, de, ben ik. Oh, ik ben meneer Jansen. Oh, u ik bent meneer Jansen. U bent van Knijf. De winkel heet Knijf. Die heb ik, ik heb altijd de oude naam van de sigarenwinkel. Van oh. de oude baas. Uh, heb ik gehouden. Kijk eens aan. Omdat hij al, ook al 40 jaar hier zat. Ja. Zeg, uh, hoe belangrijk is die jackpot uh, dinges voor u? Dat is de betaald te huur, zeg ik altijd. Is dat zo, ja? ja? Is die zo belangrijk, de lotenverkoop? Ja, ja, ja. Toch wel. Er uh, komen ook de mensen mee naar binnen. Voor naar binnen. Veel meer dan vroeger de. de uh, vervoers. Uh, openbaar vervoersbewijs. Ja, de, ja, de, de ja, ja, ja. ja. U heeft al klanten. Zullen we ja. even naar binnen gaan? Want uh, die omzet ja, moet, moet u nu door natuurlijk door. niet. Uh, ja, ik was vanmorgen bij uh, bakkerij L. Alawi. Uh, die heeft ons verteld hoe hij de afgelopen jaren toch echt harder aan heeft moeten trekken om zijn omzet uh, te halen. Nieuwe producten bedenken, eerder open. En zojuist uh, bij Dick de Vries, de kapper, die uh, ook al 45 jaar meedraait hier in de stationsweg in Den Haag. Die vertelde dat hij voor het eerst dit jaar in zijn carrière de tarieven voor het knippen niet heeft verhoogd. Nou valt er aan mij en ook aan u weinig te knippen. Hoe bedoel je? Wat, wat... Oh, pardon. <laughs> oh, je bedoelt dat... Ja. Oh, bij uh, dik, bedoel ja, je? Bij ja. Dick. Nee, dat nee, ja, dat klopt. Uh, dat hebben wij gehad. Ja. Maar dat houden we ook in ons zak dan. Ja. Zeg, uh, u doet veel in sigaren. Ja. En sigaretten natuurlijk, hè? Ja. Die alleen maar duurder worden. Die alleen maar duurder worden. En dat is een hele slechte set geweest toen ook. Nou. Want bijvoorbeeld uh, de winkels aan de grens, die hebben nu nog veel zwaarder. Want België is veel goedkoper met zijn uh, cheque bijvoorbeeld. En de hele Volksstammen die gaan naar uh, België toe en Duitsland. Ja, ja, ja. En dat ze dat niet van tevoren bedacht hebben, dat is natuurlijk uh, ja, ja. eigenlijk een hele domme set. Domme ja. Merkt u ook dat de mensen minder te besteden hebben? Is dat ja. iets? Uh, ja? ja, klopt. Ja, ja. Heeft u ook minder te besteden? Heeft u ook minder te besteden? Um, ja, zeker. Dus u neemt twee sigaren? Twee sigaren, ja. Ah, en hoe lang doet u daarmee met twee sigaren? Mm, ja, meestal één dag. Eén dag? Ja. Oké, okay. we oh, krijgen nog geld terug ook. Nou, dat valt mee, hè? Ja, dat valt mee, ja. Bent u vaste klant hier? Um, ja. Altijd hetzelfde? Altijd, bijna. Bijna altijd. Ja, okay. Meestal, ja, OV... Een, een fake chipkaart ja, en twee sigaren. Ja, sigaren, meestal een pakje sigaretten. Ja. ja, maar ik hoor dat, dat, dat meneer Jansen het, uh, toch wel de omzet steeds verder terug ziet, uh, ziet lopen. Dat het moeilijk is. Merkt u dat ook? Als klant? Mm, als klant, ja. Nee, kan ik, kan ik echt niet, nee. niet zeggen. Nee. Nee, nee. nee, u houdt het bij uw twee sigaartjes. Ja. Oké, okay. bedankt. Goeiedag. Ja, meneer Jansen is inmiddels aan de telefoon. Misschien dat er nog een nieuwe klant die, uh, binnenkomt. Wie is dat? Dat weten we niet. Ja, nou ja, goed. Ik kijk nog eventjes, uh, acht. Ik kijk nog eventjes uh, om mij heen. Of, oh, hier is nog een klant. Wacht eens eventjes. Goedemorgen. Oh, sorry. U bent aan het pinnen. Ik wist, ja, zal u niet lastig nee. vallen. <laughs> <laughs> <laughs> um, ik uh, weet even niet meer wat ik zeggen moet. Nee, uh, Marcel, en je mag Lara. alles van haar weten. Maar niet. Ja, ik. nou, behalve de pincode. Dus ja. dat kan u even niet. Ja. Nou, ja, Wilt u dat nog een twijfel, meneer Jansen? Wat? Ja, meneer Jansen? Uh, ja, ik, ik hoop dat het allemaal weer een beetje bij gaat trekken. Maar het zal nog ja. een hele tijd duren, denk ik. Ja. Het is niet morgen opgelost. Nee, hè? Nee. Dat denk ik zeker niet. Nee. Jammer genoeg. Oké, okay, ik wens u desondanks een goede dag met ja. goede zaken. Ja, zeker. Jij ook. Dank u zeer. In een, een beetje droog weer. Daar hopen we ook voor. Ja, <laughs> zeker. Genoeg, voor De groeten uit Den Haag. Goedendag te terug, Marco Ben-Visser, en tot morgenochtend. Het landelijk beeld krijgt u zo dadelijk dus, even na half tien van het CBS. Ja, een droog weer morgen pas, helaas, hebben wij begrepen van uh, Marco Verhoef van Weerplaza.nl. Maar goed, tot zover het weerbericht. Zes minuten, vijf minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio, één journaal. Wij nemen u even mee naar vanavond. Het is uh, de vermissingszaak die de afgelopen jaren internationaal de meeste aandacht kreeg. Verdwijning van de drie jaar oude Madeleine McCann in Portugal, 2007. Vanavond besteedt opsporing verzocht op Nederland 1, aandacht aan de zaak. Anniko van Santen presenteert de uitzending. Anniko, goedemorgen. Goedemorgen. Op welke manier besteden jullie aandacht aan de zaak?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 Um, nou de, de Britse politie heeft uh, twee jaar geleden zijn ze begonnen met het doorspitten van al het onderzoeksmateriaal. En uh, Madeleine is verdwenen in een, in een uh, vakantieplaats in Portugal, Praia de Luz. En ze hebben ook gekeken waar veel toeristen uh, uit andere landen op dat moment vandaan kwamen. En dat zijn vooral Nederlanders en Duitsers geweest. En uh, ze hebben dus expliciet bij deze twee landen gaan ze dus ook gerichte oproepen doen. Ja. En gaat het dan, Anniko, met name om die compositietekeningen? Wie heeft die man gezien?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 Nooit precies waar een oplossing ligt. Zeg, zijn jullie voorbereid op een stroom aan telefoontjes en mailtjes? Want wij hoorden van onze correspondent Arjen van der Horst over de uitzending van Crimewatch gisteravond in groot brittannië dat het kort na de uitzending uh, telefoontjes regende. 300 in totaal 170 e-mails. Wij kunnen dat aan. We okay. hebben, we hebben uh, voldoende politiemensen in de studio. En op het moment dat er, dat er veel meer telefoontjes binnenkomen dan zij... direct kunnen afhandelen, dan wordt dat allemaal doorgestuurd... ...naar politieteams in het land en naar uh, je hebt de, de, de, de politiebelcentrale in Driebergen. Misschien moeten we roepen dat je het later nog een keertje moet proberen... ...maar dat is eigenlijk een soort luxe probleem. Uh, maar het, het, het gaat goed komen, dat kunnen wij aan. Ja, dus ook na vijf jaar, vijf jaar geleden, dat herinneren mensen zich nog wel. Hebben jullie daar ervaring mee? Uh, nou, dat is natuurlijk altijd lastig. Je hebt natuurlijk liever dat je de, de, de, de puur relevante vragen, meteen een week na dat iets is gebeurd stelt. Maar dit is niet anders. En het is natuurlijk wel zo dat deze zaak zoveel aandacht wereldwijd heeft getrokken. Dat ik, ik verwacht eigenlijk als je vakantieganger daar in die periode was, dan kan je dat nog echt wel herinneren. Uh, maar we hopen dat vooral inderdaad door die compositietekening en veel gerichtere vragen dan tot nu toe, dat we dat we een stuk verder komen en dat we in ieder geval de Engelsen kunnen helpen. Want het is een zaak die. Nou, je merkt dat het ook om je heen, jullie beseffen ook aandacht aan. Het, het, het raakt mensen in hun hart. Het, ja. het is zo'n zo herkenbaar verhaal met alle angsten van iedere ouder. Ja, hey, en hoe is... Uh, how is your English? Well, I've been brushing up on it. So uh, I should be okay, I hope. Ah, Oké, okay, dat sounds, sounds good. Annico, <laughs> <Okay>. succes vanavond. Dankjewel. <laughs> <you laughs> opsporing <laughs> verzocht. Vanavond om uh, half tien dus, op Nederland 1. En nu zo dadelijk al op Radio 1. Sven Kokeman. Sven, goedemorgen Wat zo, Met cijfers, hè. Uh, ja, en Nederland doet veel te weinig tegen racisme en discriminatie. Concludeert de, de commissie tegen racisme en intolerantie van de Raad van Europa. Het gaat onder andere ook over Geert Wilders. Ik praat erover met Rieke Samsom, die is lid van die commissie. En een premier in België, een nationale weerman. Voor het eerst hebben we onze zuidenburen een weerman... die in het Vlaams en in het Frans het volk toespreekt. Maar alleen. Dat ja, is bijzonder. Ja, dat is goed voor de samenwerking. Zometeen ben ik aan ja, voor. zeker. We gaan luisteren, Sven. Dank je. Dit is Radio 1. Dorot Meegens eerst met het uh, laatste nieuws. Dorot, Goedemorgen. Goedemorgen. Nederland moet meer doen tegen racisme in de samenleving. Dat schrijft de Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa. De commissie vindt dat een racistisch motief bij een misdrijf als verzwarende omstandigheid moet gaan gelden. In het rapport staat dat er punten van zorg blijven, zoals de bezuinigingen op het antidiscriminatiebeleid in Nederland. Op de A13 bij de Rotterdamse wijk Overschie is de uitstoot van schadelijke stoffen flink toegenomen. De maximum snelheid is daar verhoogd van 80 naar 100 km per uur. Uit metingen blijkt nu dat de uitstoot 2,5 keer zo hoog is dan was verwacht. En daardoor hebben mensen die in de buurt van de snelweg wonen een verhoogde kans op kanker, een beroerte en longemfyseem.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 En wordt er net al vanavond in opsporing verzocht. Ook aandacht hiervoor in Groot-Brittannië. Er zijn veel tips binnengekomen over Madeleine McCann. Het meisje dat wordt vermist. Na een uitzending van het Britse opsporingsprogramma Crime Watch... zijn gisteren meer dan 300 telefoontjes en ruim 170 e-mails binnengekomen. Madeleine McCann werd zes jaar geleden ontvoerd... tijdens een vakantie in Portugal. Ze was toen drie en is nooit gevonden. Vanavond meer hierover dus ook in opsporing verzocht. En dat zijn de hoofdpunten. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, John Bakker. Met nog uh, 25 files, 90 kilometer bij elkaar. Na een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... bij knooppunt Hoeverlaken. Uh, 6 kilometer file, maar de rijstroken zijn wel weer vrij. En dat geldt ook voor de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat bij knooppunt Beverwijk nog 12 kilometer na een ongeluk. En nog steeds beter gaat het op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Hij knopen het Reddenkerk na een ongeluk nog 8 kilometer. Maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nederland doet veel te weinig tegen racisme en discriminatie. De Amsterdamse Partij van de Arbeid gaat huiselijk geweld aanpakken. Primeur in België, een nationale weerman. En het ochtendhumeur van Mart Smeets. Het is bijna drie, nu precies, over half tien. Dit is de KRO. En goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Zaandam. In het nieuwe ziekenhuis waar de muren van karton zijn. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt @skokkelman is het adres en reacties en vragen kunt u ook kwijt via goedemorgenneterland@karo.nl Nederland, dames en heren, doet veel te weinig tegen racisme en discriminatie. Dat concludeert de Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa. Zo treedt Nederland te weinig op tegen kwetsende spreekkoren bij voetbalwedstrijden... en geven de media PVV-leider Geert Wilders veel te veel ruimte. Rieke Samsom, voormalig procureur-generaal... u bent lid van die Commissie tegen Racisme en Intolerantie. Goedemorgen. Goedemorgen. Het rapport is niet van uw hand, uh, maar u bent het wel eens met uh, de conclusies. 71 pagina's. Wat is er allemaal mis in Nederland... Ja, het uh, zal beginnen om te zeggen dat de commissie constateert dat er heel veel goed gaat in Nederland. Uh, anders zou je een appel, uh, beslist een verkeerd uh, beeld krijgen. Alsof de commissie zegt in Nederland gebeuren alleen maar slechte dingen. Dat is beslist niet het geval. Er wordt altijd met veel bewondering en respect gekeken naar Nederland. Als het gaat om uh, dit, dit onderwerp het te optreden tegen discriminatie en racisme. Dus er is helemaal uh, niks aan de hand. Er zijn alleen altijd uh, dingen ter verbetering uh, over. En er zijn een aantal zorgpunten van de commissie. Ja, welke? Uh, een van de, de belangrijkste zorgpunten is toch wel dat, uh, en dan, dan zeg ik het inderdaad als een zorg, is dat er, uh, de bezuinigingen ertoe leiden dat er uh, minder aandacht komt voor dit onderwerp. Er wordt uh, geconstateerd dat de uh, antidiscriminatiebureaus die op uh, regioniveau werken, dat daar uh, de subsidiekraan voor dicht wordt gedraaid, of bijna wordt dicht gedraaid, zodat het voor die uh, organisaties moeilijk wordt om, uh, om te functioneren. Ja. Verder wordt er een, een Strikte aanbeveling gedaan, dat is niet de eerste keer, dat stond ook in het vorige rapport in Nederland, wat vier jaar geleden is verschenen, om uh, discriminatiemotieven uh, of intolerantiemotieven bij het plegen van strafbare feiten, om daar een strafverzwaring op toe te passen, ja. om dat nadrukkelijk in de in de, in de wet op te nemen. Ja. Maar... Dat vond ook de vorige keer, al in Nederland neemt dat, uh, zegt wij doen dat al door de uh, strafmaatrichtlijnen van het openbaar ministerie. Uh, de commissie zegt van dat is toch nog te vrijblijvend, wij zouden liever zien dat dat opgenomen wordt in de wet. Zodat ja. ook rechters zich per zaak uh, de rekenschap moeten geven of het misdrijf is gepleegd vanuit racistische motieven. Ja, en uh, over de rechter gesproken in het rapport staat ook dat Geert Wilders door de rechter veroordeeld had moeten worden voor racisme en het aanzetten tot haat. Daar gaat, die, daar gaat die raad van Europa en die commissie toch helemaal niet over. We hebben een onafhankelijke rechter in dit land. Ja, zo is het. En dat is ook uitgebreid besproken in, uh, in de commissie. Alleen de commissie vond dat, of uh, die vindt het jammer dat Wilders niet veroordeeld is, omdat de commissie van mening is dat gelet op de uh, mensenrechten, Wilders toch wel degelijk de mensenrechten geschonden heeft. En dat het in Nederland niet gekomen is tot een uh, tot een veroordeling. Dat, uh, dat betreurt uh, dat betreurt de commissie. Ja? Maar de commissie wil natuurlijk niet treden in de onafhankelijkheid van de uh, rechterlijke macht. In nou, Nederland. dat doet ze wel als ze de het beslissing van de rechter in twijfel trekt. In twijfel trekt is het er niet mee eens en dat iedereen het goed recht heeft. Ik lees ook in, in de media vaak genoeg dat men het niet eens is ja. met het met de orde van de rechter. Iedereen mag daar wat, wat van vinden. Als we ons maar wel houden aan de uitspraak, dan gaat het natuurlijk om. Staat ook dat de Nederlandse media wilders veel te veel een podium geven. Ja, er is een, een disbalans uh, geconstateerd. Er uh, is geconstateerd dat uh, met name uh, in, uh, in, uh, in, het, in publieke opinie, maar ook in, uh, met name in het buitenland... het idee wordt gewekt alsof de uitering, uitingen van de heer Wilders... of die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking, zeker voor de Nederlandse politiek. Sinds wanneer moeten de media alleen maar aandacht besteden aan dingen die representatief, representatief zijn voor de meerderheid? Nee, dat was ook, wordt ook helemaal niet gezegd. Alleen door alles wat de heer Wilders zegt dermate uit te vergroten... en andere geluiden uh, veel minder uh, voor het voetlicht te treden... Uh, krijgt de heer Wilders een extra podium. En dat is iets waar uh, de commissie aandacht voor vraagt. Maar meneer Wilders dus was een het grote gedoofpartner. Dat de voor uh, de Raad van de Journalistiek... maar ook voor de media. Het staat natuurlijk buiten kijf dat, je, dat de media daar een taak hebben... en de journalistiek daar een taak heeft. Ja. Maar uh, de, raad, uh, de commissie vraagt aandacht voor de keerzijde. Van de uh, uh, overmaat aan publicatie. Ja, maar tegelijkertijd staat Wilders wel aan kop in de peilingen. Nog altijd. Hij is een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. Uh, hij bepaalt ja, voor een heel groot gedeelte de toon van het uh, debat. het helemaal niet over uitlaten. Het gaat er alleen om dat als je vergelijkt hoeveel aandacht Wilders in de media krijgt met andere politieke stromingen, dat dat uh, wat uit, uh, uit balans is. Ja, sorry dat ik er even over doorga, maar dat is een toch een beetje merkwaardige conclusie. Want als je nou de afgelopen weken kijkt, daar is het eigenlijk alleen maar over het herfstakkoord gegaan. De coalitiepartijen en de, en de, de struikelpartij van het kabinet versus de wensen van de oppositie. Dus die partijen hebben alle ruimte gegeven. Dus ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. Nee, u, u haalt het nu een beetje uit zijn verband. Hè. Dit is een heel ander onderwerp en we praten over een andere tijd. Dit rapport is opgesteld uh, naar aanleiding de stand van zaken 22 maart uh, van dit jaar. Dus de afgelopen week begrijpt u ook wel dat dat nu niet in dit rapport opgenomen uh, kan zijn. En het gaat over uh, het algemene politiek discours. Het gaat natuurlijk niet over uh, de, uh, de discussie van afgelopen week. Nederland staat er ook slecht uh, op als het gaat om de buitenlandse arbeidskrachten. Wat met gaat name daar... de tijdelijke arbeidskrachten die tijdelijk in Nederland uh, verblijven. Ja, daar wat is, uh, gaat daar mis? Het is geconstateerd dat daar, als het gaat om uh, arbeidsomstandigheden, huisvesting, maar ook salariering... dat daar uh, groot verschil is met de uh, Nederlandse werknemer. Juist. Goed, u had het al over de aanbeveling... namelijk om uh, racistische motieven uh, zwaarder te verankeren in het strafrecht. Uh, dan verwacht je dat daar de politiek op reageert... namelijk de minister van Veiligheid en Justitie of staatssecretaris of desnoods de premier. Is er een reactie binnen? Ik heb geen reactie nog vernomen, maar het rapport is ook net uh, vanochtend uitgekomen. Ja, nee, goed, dat is ook heel uh, kort uh, op de publicatie. Kan Nederland het niet desalniettemin toch vragen? Zij en mij uh, zullen naar mij toe zullen reageren. Hè? Dat zullen ze doen naar de, naar de raad of naar de commissie... en wellicht uh, door u daarover bevraagd. Zeker. Uh, nou goed, dat wachten we dan af. Uh, de vraag is wat Nederland kan met dit rapport. Moet het het overnemen? Kan het kan het, het naast zich neerleggen? Ja, dat is met dit soort rapporten... Uh, het zijn uh, adviezen... En uh, het is niet juridisch afdwingbaar als dat uw, uh, uw vraag is. Maar dat is in het internationale context is dat heel veel niet. Het is natuurlijk een kwestie van... dan wordt we even de vinger op de zere plek gelegd. En uh, Nederland heeft de mensenrechten hoog in het vaandel staan. En, uh, dus Nederland is meestal blij met de adviezen. En het is ook fijn om af en toe wat uh, vreemde ogen uh, te hebben die ernaar kijken. En die dan dus van wat afstand kijken van... van nou daar laten jullie nog steken vallen... En dit gaat goed. En dus ik, ik ga ervan uit dat Nederland uh, deze aanbevelingen te harte neemt. Rieke Samson, lid van de Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In Politiek Den Haag worden heel veel petities aangeboden. Ook vandaag bieden maar liefst vijf belangenverenigingen... hun ingezamelde handtekeningen aan. Wat gebeurt er eigenlijk met al die petities nadat ze zijn aangeboden? Menno de Bruyne is gids op het Binnenhof en die kent het antwoord. De griffier van de Kamercommissie... Die neemt ze in ontvangst en die neemt hij dan mee naar zijn werkkamer... waar hij ze uh, een paar uur op de hoek van zijn bureau legt. Vervolgens legt hij ze in de hoek van de kamer. En na verloop van tijd uh, laat hij ze naar het archief van de Tweede Kamer brengen. En kijk, ja, als het een heleboel handtekeningen zijn of briefkaarten... Uh, dan bewaart hij er natuurlijk wel een paar voor het archief. Maar de overgrote hoop belandt vervolgens bij het oud-papier... En met de paar die hij eruit heeft gehaald, die gaan dan naar het archief. En vanuit het Kamerarchief verdwijnen ze na verloop van tijd... naar het Nationaal Archief om voor het nageslacht bewaard te blijven. Menno de Bruyne, heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Zaandam. Kartonnen muren in een ziekenhuis. Niels de Jager weet er alles van. Met een bloedkar rijden we door de entree van het ziekenhuis, volgens mij. Wat, wat is het precies waar we nu zijn? We zijn nu bij de bloedafname in het uh, nieuwe Zaanse Medisch Centrum. hanna Schouten, u bent van het, uh, van het ziekenhuis. Het is nog niet helemaal klaar, want als je kijkt naar de muren... Bruin karton. Ja, dat klopt. Is het nog niet helemaal klaar? Nee, het is nog niet helemaal klaar. Wij zijn nog uh, volop in het ontwerpproces van het uh, nieuwe ziekenhuis. En uh, om dat ontwerpproces zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen en te testen... hebben wij uh, afdelingen van het ziekenhuis nagebouwd in karton. En dat is hier in een, ja, uh, in een loods, staat hier ja, echt gewoon een complete afdeling met allemaal... ...bruine kartonnen muren. Ja, dat klopt. We hebben een uh, complete afdeling nagebouwd... ...om alle processen die daar plaatsvinden... ...te kunnen testen voordat we ze in beton nabouwen. Nou, laten we dat eens gaan doen. Er staat in een rolstoel. We gaan uh, naar binnen. De deur door, die is niet van uh, karton... Nee. ...maar gewoon op de vloer getekend met, uh, met tape. Het is wel een heel raar uh, uitzicht... Uh, zo, uh, ...tussen al die uh, kartonnen muren... Maar op deze manier krijg je wel een beeld van hoe het gaat werken straks. Ja, op deze manier krijgen we een heel goed beeld hoe het straks gaat werken. En kunnen we heel goed testen of, of inderdaad de voeten deze door de, de deur goed kunnen. Precies, inderdaad, of ja. deze draai goed gemaakt kan worden. En of wij mevrouw mevrouwen netjes de kamer in kunnen rijden. Ja, want hier komen we tussen alle kartonnen muren... ...komen we ineens een echt degelijk leren bed tegen. Even naar Jitske de Haan van Vitaal Zorgvast. Jullie begeleiden het ziekenhuis bij deze nieuwe bouw. Staat dit hier nu allemaal goed? Was dit een geslaagde proefrit? Deze proefrit ging eigenlijk best wel goed. Ik kon prima de deuren door en we konden de draai maken. En uh, op deze afdeling uh, gaat het goed. Ja, zijn jullie op deze manier nou al fouten tegengekomen... in het nou, eerste ontwerp van het nieuwe ziekenhuis? Ja, we bouwen iedere twee... Uh, of twee keer per week bouwen we zo'n hele afdeling weer uh, om. Het uh, betekent dat we ongeveer twee weken terug... hadden we de intensive care staan. En daar hadden we een kamer waar we niet met een rolstoel... maar met een bed uh, in wilden. En daar bleek dat de sluis die daarvoor zat uh, niet bed toegankelijk was... Dat lijkt me geen onbelangrijk detail. Nee, dat was heel fijn om uh, achter te komen in karton... in plaats van dat we het al helemaal in beton gebouwd uh, hadden. En, en ga je dan, want dit is allemaal echt van plakband, hangt het aan elkaar... ga je dan een schaar pakken en uh, ja, alles opnieuw aan elkaar knutselen? Ja, vorige week toen bouwden we uh, het lab en daar hadden we inderdaad het idee, um, of de gebruikers met name, dat de deur niet op de goede plek zat. Dus zij hebben een Stanley mes gepakt en een gat in het karton gezaagd en uh, de deur verplaatst. En dat werkt hartstikke goed. Eigenlijk veel beter dan wanneer je dat op uh, tekeningen zou zien. Even terug naar Hanna-Loren Schouten van het uh, Zaans Medisch Centrum. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen om een ziekenhuis, in ieder geval een complete afdeling, te bouwen van karton? Nou, wij zijn een van de uh, ziekenhuizen in Nederland die met lean werken. Dus dat betekent dat wij zo efficiënt mogelijk onze processen willen inrichten. Dat de patiënt is. helemaal soepel door alle helemaal kamers processen heen gaat. Precies. Uh, en uh, dat de patiënt geen last heeft van uh, soms onze onlogische hiccups. En uh, wij hebben in de Verenigde Staten gezien, daar zijn een aantal ziekenhuizen op deze manier gebouwd. Dus vanuit die lean filosofie... En daar werd in karton dingen nagebouwd en toen zeiden we... Nou, daar deden ze het, het al, doen. daar bouwden ze het eerst van karton om ja. het uit te testen en dat ja. idee hebben jullie ja, Voor een gejat. gejat, ja, precies. Nou zijn er heel veel ziekenhuizen in Nederland die niet op die manier uh, werken. Z Zitten al die ziekenhuizen dan vol met allemaal onhandige ontwerpfouten? Nou, dat durf ik natuurlijk niet te zeggen, want uh, ik denk daar is ook heel goed over nagedacht... en heel goed uh, op papier dingen uh, nagebootst. Maar ja, ik denk dat we op deze manier toch nog meer dingen daaruit kunnen halen... dan dat we hadden kunnen doen uh, als we dit niet gedaan hadden. Nou, jullie gaan we lekker uh, testen en, uh, en knutselen natuurlijk met die muren. Succes. <lacht> Dank je wel. Bijdrage was dat van Niels de Jager vanuit Zaandam. Straks Chinese uitvaartonderneming gaat naar de beurs. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 1988. Zij staat voor de klas. Hij ook, maar nu even niet. Samen hebben ze één baan. Dit jaar zij. Dus hij nu even niet. Prettig geregeld. Dit was de openingstoon van de goed bekeken comedy-serie, prettig geregeld met in de hoofdrollen Peter Faber en Anne-Wil Blankers. Deze dag, precies 25 jaar geleden, werd de allereerste aflevering uitgezonden. En Jan Villekers is een van de schrijvers en bleek terug. De laatste twee seizoenen van Fast hadden wij gasten. En met die gast speelden wij uh, een scène. En. Toen uh, Fast majieu ophield dachten we, hé, hey, dat is wel leuk uh, om een comedy-serie te gaan maken. En wij dachten dat we dat ook wel zouden kunnen, dat we een beetje ervaring hadden door die uh, lange scènes. Er was toen erg be veel behoefte aan uh, comedy-series, zeker bij de NCV. Dus wij hebben dat toen voorgesteld en via een uh, pilot, een proefaflevering, is die serie uh, toen in stand gekomen. Waar is die medische encyclopedie? Hoezo, gaan we doktertje spelen? Nee, Trees vroeger om. Wat moeten ze ermee? Uh, ik denk de dokters in de gaten houden. Prettig geregeld was een uh, beetje maatschappelijk georiënteerde serie. De hoofdpersonen waren een uh, lerares, maatschappijleer. Dat was uh, Anne-Wil Blankers. En die was getrouwd met Joris, de acteur Peter Faber. En Joris was huisman. Uh, zij hadden in huis een uh, Marokkaanse jongen, Hassan Kenawi. Dat bracht natuurlijk ook allerlei actuele problemen met zich mee. En een oudere alleenstaande buurvrouw. En daar had je weer allerlei onderwerpen, uh, de, ja zeg het, de oudere mensen betreffende. Het werd opgenomen in een groot huis in, uh, in Baren. Nou, waar is die niet? Boven. Had het moeten weten, hier beneden is het niet. Ja, in die tijd was een huisman nog niet zo gewoon als het nu is. Dus dat was voor ons een goed thema om uit te werken. Scenetjes waar je nu niet meer van op zou kijken. Goedenavond, Joris. Eh, uh, Mitzelgeer. de kulm zwiedje doelarbija. Wat zeg je? Ik spreek een beetje Arabisch. Dat is sterk overdreven. Oh, kent kulm zwiedje doelarbija. Dat zeg ik. Kent kulm zwiedje doelarbija. Zo, je leert snel. Hé. Jij zou best morgen mijn vader van Schiphol kunnen halen, hè? Ja. Weet je wat jij kunt? Hassan Gnaoui was een, uh, een Marokkaan. Laten we zeggen, een ontwikkelde Marokkaan. En ook in die tijd was het, uh, het verschijnsel uh, Marokkaan natuurlijk... lag al heel anders dan het, uh, dan het nu ligt. Die arme zieke buurvrouw van je. Ach, ze mankeert niks. Maar het was een succes. De NCV is er ook vier jaar mee doorgegaan. We zijn eigenlijk gestopt omdat Peter Vader uh, iets anders wilde. Die had het na vier jaar wel gezien. Uh, maar dat is eigenlijk de reden geweest waarom we er toen uh, mee gestopt zijn. Wij hadden nog wel een paar jaar door willen gaan. En uh, Anne Wil Blankers ook wel. Weet je wat jou markeert? Niks. Het enige wat jou markeert is een man toe. Nou, verdam. Daar staat mijn hoofd nou helemaal niet naar. Een serie als uh, Prettig geregeld. Zoiets zou je nu ook nog kunnen doen. Dan heel anders natuurlijk. Wat uh, sneller en andere verhalen en andere onderwerpen. Als het maar leuk is. Want uh, ja, daar gaat, draait het om in comedy series. Jan Villekers over prettig geregeld. De eerste uitzending van die serie was deze dag, 25 jaar geleden. En dit is de nieuwe herfstplaat van Robbie Williams. Meet some to the zoo. A except for one or two. Some of them are angry. Some of them are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 Good morning, Robbie Williams. Het is 7 minuten voor 10. U luistert naar de Cairo op Radio 1, het Chinese bedrijf. Fu Xiaoyan gaat naar de beurs. Nou, is dat op zichzelf voor een bedrijf niet zo heel bijzonder. Maar Fu Xiaoyan is een exploitant van begraafplaatsen. En de dood associeer je nou niet 1, 2, 3 met beurskoersen en winst. Fred Sengers, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. China-deskundige. Waarom stapt dat bedrijf naar de beurs? Omdat ze geld nodig hebben om te kunnen groeien. Uh, want de begraafplaatsen in China raken vol. Er gaan ieder jaar zo'n uh, 10 miljoen mensen dood. En door de vergrijzing uh, gaat dat in 2025 twee keer zoveel zijn. En grond is, zoals je weet, uh, schaars bij grote steden en daardoor erg duur. Bij grote steden wel, maar verder is het een gigantisch land. Dat klopt, maar de meeste mensen wonen nou eenmaal in de stad. En, uh, en, en gaan daar dus ook dood en uh, willen daar graag begraven worden. Wat kost een gemiddeld graf daar dan in de buurt van die grote steden? Nou, dat wisselt enorm. Maar voor een mooie plek, op een goede begraafplaats, volgens de regels van de Feng Shui, kun je wel 100.000 yuan betalen. Dat is ongeveer 12.000 euro. En als je bedenkt dat een gemiddelde ambtenaar ongeveer 3.000 yuan per maand verdient, dan heb je dus over drie jaar inkomens. Juist. En wat lost de beursgang dan op? Geld. Ze willen 80 tot 160 miljoen euro binnenhalen. Daar kunnen ze nieuwe begraafplaatsen voor kopen... om weer uh, nieuwe graven te kunnen verkopen. Ze hebben trouwens ook uh, buitenlandse uh, ambities. Uh, ze zijn onder andere in Nederland wezen kijken, in Apeldoorn... of ze daar een begraafplaats voor Chinezen in de Benelux kunnen beginnen. Oh? En? Ja. En? Nou ja, ik heb nog niet gehoord of het uh, tot succes heeft geleid... maar uh, ik denk dat ze daar ook dat geld voor willen gebruiken. Maar als ze hier in Nederland zijn komen kijken... dan weten ze ook dat het hier volstaat van crematoria. Hebben ze die daar niet? Jazeker, want uh, in, in de grote steden is het verplicht om uh, overledenen te cremeren. Uh, dat neemt niet weg dat uh, de nabestaanden hun geliefde dan toch willen begraven. Uh, in een urn, uh, wel, uh, wel gezegd. Um, dus het uh, dus gaat om kleine plekjes. Dus die worden ook steeds kleiner trouwens. Want om ruimte te winnen is uh, bijvoorbeeld in Beijing de ruimte voor een graf van 1 vierkante meter teruggebracht naar 90 bij 90 centimeter. Dat scheelt toch weer wat. En ja, de Chinees, gemiddelde Chinees past daar wel in, denk ik? Ja, zeker als hij gekrameerd is. <laughs> Goed, um, de vraag is of crematie voor alle uh, uh, culturele achtergronden in China de oplossing is. Want ik geloof dat boeddhisten en taoïsten zich over het algemeen liever laten begraven dan laten cremeren, toch? Ja, dat klopt. Uh, maar dan gaan we terug naar de tijd van, uh, van Mao, uh, toen uh, korte metten is gemaakt met allerlei vormen van geloof en rituelen. En het verplicht is gesteld om mensen te cremeren. Dat is nog steeds zo. Eigenlijk worden mensen alleen op het platteland uh, nog gewoon begraven. Juist. Is dit uh, China in een notendop, zal ik maar zeggen? Dus uh, enorme groei van van alles en nog wat en eigenlijk nu al uh, ruimtegebrek? Ja, dit is uh, inderdaad China een notendop, dat zeg je heel goed Sven... want uh, het gaat over uh, de terugkeer van individuele vrijheden... Uh, de beleving van geloof, uh, opkomst van kapitalisme... ten kosten van het uh, communisme, conflicterend ruimtegebruik, vergrijzing... alles zit in dit verhaal van Fushou Yuan. Juist. Goed, en de vraag is tot slot uh, wat zo'n beurskoers dan gaat doen. Want de vergrijzing is er nog, dus je zou zeggen het is een groeimarkt... maar op een gegeven moment heb je ook wel voldoende begraafplaatsen aangelegd, toch? Of niet? Nee, kijk, je moet je voorstellen dat er uh, veel uh, uit de tijd van het communisme was begraven een kwestie van uh, gemeentes. Nou, juist vanwege dat atheïsme uh, kon je als lokale partijbols geen goede sier maken met een mooie begraafplaats. Dat heeft uh, Fusho-Yuan goed gezien. Die zijn als particulier erin gestapt met uh, prachtige plekken, mooie plekken waar mensen graag willen liggen. En daar betalen ze de hoofdprijs voor. Pretzengers over fusho Jan, dat naar de beurs gaat. Ik dank je zeer. Tot zometeen, dames en heren. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO.